Het Rode Kruis heeft vanochtend aangekondigd in hoogste staat van paraatheid te zijn. Voorlopig richt de hulporganisatie zich voornamelijk op de opvang van vluchtelingen en minder op andere activiteiten. Het Rode Kruis zoekt veel vrijwilligers vanwege de aanhoudende vluchtelingenstroom. Volgens de organisatie zijn ze bezig met de grootste hulpoperatie sinds de jaren 90. De komende tijd worden er 1200 vrijwilligers ingezet bij de opvang en bij de verzorging van vluchtelingen. Daarnaast zijn er nog zo'n 1000 mensen nodig die opgeroepen kunnen worden om hulp te bieden. En gemeenten met inwoners met een laag inkomen vingen de afgelopen tien jaar meer dan drie keer zoveel asielzoekers op dan gemeenten met rijke inwoners. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. In Nederland waren jaarlijks ruim 25.000 bedden beschikbaar voor asielzoekers in opvanglocaties. De 100 armste gemeenten in Nederland namen bijna de helft voor hun rekening. De 100 rijkste gemeenten hadden gezamenlijk plaats voor maar iets meer dan 3.000 asielzoekers. In Doorwerth in Gelderland zijn in korte tijd 54 huizen ontruimd... vanwege een brand in een winkelcentrum. Die brak uit in een kapsalon. Niemand raakte gewond. Bewoners mochten rond half zes weer terug hun huis in. De brandweer denkt dat de brand in Doorwerth is aangestoken. Bij de uitreiking van de Emmy Awards is de Amerikaanse versie van The Voice opnieuw in de prijzen gevallen. Het programma uit de stal van John de Mol kreeg de prijs in de categorie talentenjachten. Twee jaar geleden won The Voice ook al een Emmy en toen was John de Mol zelf aanwezig in Los Angeles. John Stewart, pas gestopt met de populaire The Daily Show, won de Emmy voor beste talkshow. Game of Thrones won de award voor beste dramaserie. Het weer. Een verdeeld Nederland vandaag. In het oosten en zuiden schijnt nu en dan de zon. Maar in het westen en noorden raakt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het wordt zo'n 17 graden. Vanavond laat en komende nacht gaat het vanuit het westen regenen. Morgen veel wind, wolken en geregeld buien. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In totaal staat in de Randstad ongeveer 150 kilometer file. Je krijgt de files die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. Dat is er eentje op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet. Voor knooppunt Benelux 5 kilometer. En dat heeft te maken met een ongeluk op de A15. Op die A15 van Gorkum naar Europoort staat daardoor tussen knooppunt Ridderkerk en Spijkenisse 16 kilometer file. Er zijn ook twee rijstroken dicht. En daardoor loopt het ook weer vast aan de noordkant van Rotterdam op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Maasdijk en knooppunt Ketelplein, 7 kilometer. Dan naar de A6 van Lelystad naar Muiden, tussen knooppunt Almere en Muiderberg, 12 kilometer. Op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond, 7. En ook op de A27, maar dan vanuit Almere naar Utrecht, bij Huizen, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Susie Davis, hè? Suzy Davis. Suzie. En, en als het goed is, kijkt ze nu ook. Oh, okay. dus, uh, oh de zwaai, zwaai ja. Suzy, uh, at the quarter to five... we have a poem of the week... and it is dedicated to you... because you're a listener from ZFM Zandvoort... op zaterdag... and you're a fan of uh, Charles...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 Dat swingt als een rotgieter zouden ze zeggen. Ja, als ik nummers uh, van uh, Elvis draai... dan kunnen de cliffhans uh, niet achterblijven natuurlijk. Dat was Cliff Richard. Oké. Okay. I could easily fall in love with you. Goed, luisteraars, het zal u niet zijn ontgaan te gaan. Vandaar, dit weekend, gisteren al begonnen... de Zandvoort Masters op het circuitpark Zandvoort. En uh, daar is voor ons aanwezig Willem van Densen... en hij gaat ons even praten, bijpraten. Willem, goedemiddag. Goedemiddag, ja, circuitpark Zandvoort. Uh, dit weekend in het tegen uh, van de ADAC-GT uh, Masters... en de Masters of uh, Formule 3 die formule 3 gaan we het wat later over hebben we zijn nu bezig met de ADAC GT Masters mooie GT auto's met 500 tot 650 pk en die rijden een race over een uur die race is inmiddels al ruim drie kwartier aan de gang en we hebben wel spanning in deze race deze waarin ook twee Nederlanders actief zijn Jaap van Laag in een Lamborghini en Nick Katsburg in een Lamborghini. Nou, voor de equipe van uh, Nick Kats, Ja, uh, Jaap van Lagen zag het er prima uit. Uh, hij rijdt samen met de uh, voormalig Tsjechisch Formule-rijder uh, Thomas Enge. Uh, zij lagen op een uh, eerste positie. Uh, na de pitstop uh, bleek dat uh, de verplichte uh, tijd die ze stil moeten staan in de pit dat ze daar een halve seconde te kort hadden uh, stilgestaan. Nou, dat uh, wordt onherroepelijk uh, bestraft door middel van een drive-through en daardoor is uh, het zicht op de overwinning van Jaap van Hagen die vorig jaar met die ADR2 Masters uh,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 Ja, voor GP2-rijder uh, uit Frankrijk, uh, Tom Deelman. Kijken we nog even terug naar de andere Nederlander in deze uh, strijd. Dat is uh, Nick Katsburg, zoals ik al zei, eveneens onderweg... Uh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 Baby, don't care for shows. My baby, don't care for looks. My baby just cares for me.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 After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself back on the shelf? Oh. Nou, volgt. Ik, ik ben er wel. Hallo. Ja, ik ben er weer. Hallo, gelukkig. Goedemiddag. Goedemiddag, Goedemiddag Lex. Ik ja, ja. mocht even zoeken. Maar goed, uh, je bent er. Ik ben er. Lex, uh, je had uh, vorige week, even terug naar vorige week... je had inderdaad gezegd van aan het eind tweede deel van de week... zal het ietsje beter worden...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 Helemaal goed. <laughs> okay. Come on BBC, you me. Five, six, seven.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 wel even de hoofdpunt ook uh, GT-auto's. Uiteindelijk is hij deze uh, gewonnen door de team van uh, Ash en uh, Ludwig met de Mercedes uh, SLS, AMG, GT3. Met op de tweede plaats uh, de Audi uh, R8 uh, van de type uh, Stol en Barseng. En derde eindigde dan uh, de Bentley Continental GT3 met Luca Stolz en.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 Hier op van Haalde hebben we daar een gerenommeerde winnaars gehad natuurlijk. Dus ik denk vanmiddag nog even kijken naar de kaartjes van Formule 1. Nou, daar rijdt een aantal van de, rond die, die hier ooit de basis gewonnen hebben. Kijken we naar Lewis of van uh, Potters, uh, om er maar een paar te noemen. Eén van de winnaars ooit ook uh, van de basis was uh, helaas uh, enkele maanden geleden overleden. Jules Bianchi. Uh,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 Drie ...zijn hier aanwezig... Uh, ...de mensen die uh, de kampioenschappen leiden... Uh, ...zien die hier niet... Uh, ...die wel zien hier is... Uh, ...de Italian uh, Gio Farnacci... Nou, ...die heeft een... Uh, ...een maand of... Uh, twee race het geweest... ...tijdens DTM hier op Zandvoort... Uh, ...formule 3 race geworden... ...toen werden er drie races gehouden... ...een andere winnaar toen uh, was... Uh, ...Marco Spommen... ...beide heren zijn hier wel aanwezig... ...en die uh, gaan straks strijden... ...natuurlijk... Uh, in race 1, want dat is in tegenstelling tot andere jaren, hebben we nu uh, twee races. Op de zaterdagmiddag, wordt uh, een kwalificatierace, uh, wordt dat genoemd. Die race bepaalt van uh, de opstelling uh, van de race uh, morgen. Dan gaan we even kijken uh, naar de opstelling uh, van deze race. Dan zien we dat uh, de uh, uh, ja Sergio, en, uh, Camara... Van het motorparkteam, het team waar uh, vorig jaar de jongens verstappen in de Masters wist te winnen, dat die de pole wist te behalen met op de tweede plaats Antonio Giovanacci. Giovanacci, zoals hier eerder al zei, uh, een tijdje terug hier uh, winnaar tijdens de Formule 3 race uh, met de DTM. Heeft inmiddels ook al een DTM met race gereden voor Audi, dat was in Moskou, omdat toen uh, Timo Scheider voorstreefde. Uh, je dus die, uh, in het uh, ja, bij Audi eh, onder de vleugels eh, wordt gehouden. En Op het derde startplaats eh, zien we Marcus eh, Pommer. En die eh, het zijn er 18 van eh, de drie. Die gaan zo daar ook van eh, start om eh, de startopstelling van morgen te bepalen. Uh, Oké, okay, en hoe lang, uh, hoe lang duurt deze race? Dit is een korte race. In eh, tegenstelling eh, tot de race van morgen. Die, eh, wat langer gaat, weet ik, uh, ik het niet uit mijn hoofd, maar ik dacht dat deze al uh, 25 minuten uh, gaat uh, de race, uh, voor de zekerheid, ja, dat is een race uh, van maximaal uh, bij 12 ronden gewoon gaat die over, dus ja, dat, uh, okay. tot, uh, wat er gebeurt op een safety car komt zo. zo. een tijd.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 Dat zo. Hoi hoi. Like the legend of the phoenix. Our huh. ends with beginning. What keeps the planet spinning? Uh. From the beginning huh. Love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 alle ziekenhuizen raken leeg. En de bakkersvrouw rolt door het deeg. O, wat is het leven fijn als de zon schijnt? Ja, de wereld krijgt een nieuwe kleur. Overal hangt zo'n zalig, zoete geur. Oh, wat is het. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.